Kasper Meijer met het NOS-journaal. De grensovergang tussen Gaza en Egypte bij RAFA is voor het eerst sinds mei vorig jaar open voor medische evacuaties. Hierdoor kunnen zieke en gewonde Palestijnen medische hulp krijgen in Egypte. Vanochtend zijn de eerste 50 zieke en gewonde kinderen overgebracht. Het Palestijnse grenspersoneel dat de mensen controleert wordt ondersteund door mankrachten van de Europese Unie. Op de Dam in Amsterdam zijn honderden mensen samengekomen... uit solidariteit met de actievoerders in Servië. De demonstranten in Servië willen dat hun regering verantwoordelijkheid neemt... voor het instorten van de overkapping van een treinstation in de stad Novi Sad. Daarbij kwamen begin november 15 mensen om het leven. Sindsdien zijn er geregeld demonstraties in Servië, ook vandaag. De demonstranten wijten de slechte staat van het station... aan corruptie en vriendjespolitiek bij de overheid. De natuurbranden in Los Angeles zijn, bijna, zijn na bijna een maand volledig onder controle. Voor het eerst in acht maanden regende het afgelopen week in het zuiden van Californië. en Daardoor konden de branden sneller worden geblust. In 24 dagen kwamen zeker 29 mensen om het leven. Bij de branden zijn duizenden gebouwen en huizen verwoest. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Een deel van hen raakte dakloos feyenoord spit Santiago Jiménez lijkt dit weekend nog te gaan tekenen bij AC Milaan. Volgens de Italiaanse sportklant La Gazzetta dello Sport en Football International gaat de Mexicaan een recordbedrag van 35 miljoen euro opleveren voor Feyenoord. Jiménez is vandaag al in Milaan en speelt dus morgen niet mee in de klassieker tegen Ajax. In de Champions League staat over twee weken Feyenoord AC Milaan op het programma.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 was Louis Davids met Weetje Nog Wel Oudje. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Ja, klinkt een beetje verkouden. Ik ben alweer sinds de kerst behoorlijk aan het snotteren. Heel pijn. En, uh, ja, maar uh, ja, het is de tijd van het jaar. Hè? Ik hoor meer mensen die ziek zijn als ik in het verzorgingshuis kom. In uh, Zandvoort of uh, in Bentveld. Dan, uh, ja, dan zijn er meerdere mensen aan het snotteren. En het, uh, ja, we steken elkaar allemaal aan, hè? TFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort. eerste volgende artiest is Meijer van Praag. Alleen Meijer sloeg niet aan, dus uh, heeft hij als artiest eraan. Max van Praag heeft hij zichzelf laten noemen. Geboren in Amsterdam op 24 juli 1913. En overleden in Hilversum. op 10 juli 1991. Als een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 een aantal successen bood. Boekte, moet ik zeggen. En uh, ja. Want, uh, de CD-speler heeft er even een beetje moeite mee, dus ik heb eens even andere muziek voor u. En uh, wat voor muziek? Het zijn de uh, Hardtops, oftewel Peter en de Pezers, met de groeten van mijn tante. Is ergens een opname uh, rond de jaren zestig, meen De groeten van mijn tante, mijn kanaal. De groeten van mijn tante uit Canada, de groeten van mijn tante uit Panama. Nou zit ze weer te niksen.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 Kan je wel dat bedenken, troost brengen waar het moet. Mooie gedachten, daden, brengen ook zonneschijn. Maak dat op doornen, paden ook nog wat rozen zijn. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed.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 Zak haar het hoofd om strijd, maar zij lacht en voor de rest neutraliteit. Blondemje heeft een hart met rekeldraad, blijf maar thuis. Prekeldraad, van soldaat tot sergeant ad je dan de Allemaal zijn voor verliefd op blondem. Het is een blond, het is een pracht. Het en zijn lacht, maar het eentje heeft een tottenkust gedrag. Blonde mientje heeft een hart met prikaldraak. Blijf maar thuis, prikaldraak. En die vesting overwint niet een soldaat. Zij blijft prinkeldraad. Alle jongens maken haar het hoofd van strijd. Maar zij lachten voor de rest neutraliteit. Londen windje heeft een hart met prinkeldraad. Sorgiant. Vroeg haar hand. En de luid, mooi En de kapitein stuurt haar vergeet nietjes. De major, die is s'moor. Maar al door was ze mis. Deze Deel. blijft een de stelling die onneembaar is. Rek al al Kip en snap, met blonde Mietje, heeft een hart van prikkeldraad. En daarvoor hoor je u de Laat en Bob Scholte met Breng eens een Zonnetje in 1936. En ik vertelde u er dus straks uh, Max van Praag die ik wilde draaien. Alleen de cd-speler had er even een beetje moeite mee. Nou, we hebben een flesje glassectie in de studio staan... en hebben we de cd van een beetje schoongemaakt. Want het is natuurlijk best wel een oude cd. Ja, het is niet vinyl, het is uh, van vinyl overgezet op cd... En ja, een cd, een vernieuw plaatje doet het altijd, alleen hij kraakt af en toe. En een cd'tje klinkt of heel helder of, uh, of hij doet het helemaal niet. Maar hij, hij doet het weer. U hoort hem nu, Max van Praag. Met, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Ik hoor nu meer en meer, precies als vroeger weer. Een de appelen vetter en die rolt weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Sina's zoekt ze zelf maar uit, kleine, grote, kepsen elke maat, bijt is in het sap als je kind, zo roept de man op oh daar zijn de appeltjes van Oranje weer, sina's saple sla een kissie in, geld aan de vrouw, die staat er niet voor en van je hele holle houdt er moet maar in, en van je hele holle houdt er moet maar in. En van je hele hole houten de moed maar in Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet Heine. En van je hele hole houten de moed maar in Zon vertrouwt gehoor, en hij verkoopt er door, Want als hij maar begint, dan zingt de hele buurt in koor. Ja, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. De Sinezappelen zoekt ze zelf maar uit. Kleine, grote, kepsen elke maat. Bijt er eens in het sap als je zo roept de man nog straat. Daar zijn de appeltjes van Oranjeweer. weer. De sinaasappelen, slaan een kistje in. Held dan mevrouw, die staat er niet voor lauwen Van je hele la la hem op maar in en la la la la la hem op maar la la la je hele la la hem op maar in ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van la la la la la la de wandel dan zullen wij het verdere leven samen gaan elke morgen tegen 9 uur raakt mijn hart vol van vuur dan kom jij aan mijn kantoor De blonde maria Wij het verder leven samen Wat, wat vies, Louise? Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar. Ze was een petite puurjeus, maar dat was geen bezwaar. Maar zij weet op haar nageltjes, dat vond er een stap. En telkens als ze weer begon, mama, bleek toch af. Louise ze zit niet op je nagels te bijten. Wat, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers versleten. Wat, wat vies, Louise. Hou met dat bijten. Nog je nagel te bijten, wat, wat is Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd, maar zij heeft rood die mosterdkeuren toch niet afgeleerd. Ze ligt er nu de mosterd af, en smult nog niet zo fijn, alsof er kleine vingertjes van vleesroketjes zijn. Louise zit niet op je nagel te bijten, wat, wat wie is dat beten je vingers verslijten. Wat, wat bies, Louise. Oh met dat bijten op, oh, anders heb je een stokje. Je kleine vingertjes, Zijn toch die lollies, lieve pap. Louise ze zit niet op je nagels te bijten. Wat, wat bies, Louise. Louise krijgt verkeering met een leuke jonge man. Daar nageltjes in. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoord ze pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steeds mijn mond bezet. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wat, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers versleten. Wacht, wat, wat is Louise. Al met dat bijten nog, anders heb je een strop, Je kleine vingertjes, die lieve God, Louise zit niet op je nagels te bijten. Wat Louise. Ja, dat was uh, Lubandi. Het Louise zit niet op je nagels te bijten. Daarvoor horen u Poljan uh, en Mien, het kleine blonde Mariando. U luistert nog steeds aan en zandvoort Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis...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 23 juli 2011 was een Nederlandse zanger, producer en componist een tekstschrijver. En zijn plaat, och, was ik maar bij moeder thuisgebleven. staat nog steeds met 450.000 exemplaren te boek. als de best verkochte Nederlandstalige zin aller tijden. Ja, zo staat dat hè, op Wikipedia. Ik weet niet of dat inmiddels al geëvenaard is. Volgens mij wel, maar. in ieder geval voor de Nederlandse artiesten uit die tijd zeker niet. Johnny die staat wel bekend als de koning van de Smart Lab. En was de man achter duizenden meezingers, smartlappen, carnavalskrakers en levensliederen. En u hoort hem nu, Johnny Hoes, met S'avonds bij het licht der sterren. S'avonds bij het licht der sterren, kijk ik even naar de man. Die lacht mij dan toe van Wat met schieten, eenzaamheid die maakt muziek. Ik zoek naar romantiek, sta bij het licht der sterren. Kijk de man, we gaan dichter lachen dan. Dat is soms mijn wens voor de sterren.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 Dus schilderij, ben jij, mijn lieveling, ben jij. Ook gezien dat was voorbij een droom, mijn mooier dan het mooiste schilderij. Ben jij mijn lieverleen. stond op een tram te wachten, ik zag je in de verte staan. Toen keek ik je aan, je lachte, samen zijn we voortgegaan. Weet je nog wel, die avond in de regen, het was al vlak voor negen en we liepen heel verlegen samen. Onder moeders paraplu. Weet je nog wel, hoe jij daar stond te wachten? Vanaf kwart voor achten, hoe we beiden vrolijk lachten samen. Onder moeders paraplu. Je wangen waren nat, en je haar was nat. We trapten samen in een plas. Je merkte het niet eens, omdat dat moment het mooiste van je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen. En we liepen heel verlegen samen. Weet je nog, onder moeders paraplu. Onder moeders Onder moeders paraplu. Onder moeders paraplu. Ja, dat was Getty. Weet je nog wel, die avond in de regen. Daarvoor hoor je nog een plaatje van Johnny Hoes. Met veel mooier dan het mooiste schilderij. hem Zandvoort. Lokale oproep vanuit de badplaats Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Er iedere week. Alleen maar mooie, uitholdigstalige muziek. En als u het gemist heeft, het programma of een stukje gemist heeft... iedere zaterdag tussen 1 en 2 s middags wordt het programma herhaald. De volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Dieben. Geboren in Den Haag op 19 april 1890. En overleden hier in Zandvoort op 24 juli 1959. Beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Baldi, Als een Nederlandse zanger en conferatier... Die in de periode tussen de Beide wereldoorlogen... een van de populairste zangers van Nederland was. En uh, Hij uh, is afkomstig uit het Haagse arbeidsgezin, werkte als piekeloop, huisbediende, straatzanger en als dienstplichtige bij de marine. Voordat hij in 1915 een serieuze carrière in het Variatee begon. En dan vangt het er nu op met zijn broer Willy... onder de naam De, de Bandy Brothers... Maar Bandy is een de Amerikaanse omkering van de lettergrepen Die Band nog snel bleken de karakters van de broers he, totaal niet samen te passen. Dat botste behoorlijk. En he, het was gewoon niet zinvol meer om samen te werken. Niet tegenstel tot Willy stond Lauw bekend uh, als een moeilijk mens. En uh, Willy die was uh, wat makkelijker in de omgang, uh, denk ik dan. Uh, he, als ik dat zo uh, allemaal gehoord heb wat ik allemaal hoor van verhalen van vroeger. En de laatste maand van zijn leven woonde hij alleen in een flat in Zandvoort... waar hij in 1959 zelf moord pleegde. En, uh, nu Lubani met Zoek de Zon Op. Ja, ja, Zoek de Zon Op, dames en heren.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 de zon op. Ja. Zoek de zon op. Ja. Ieder artiest, dames en heren, heeft een liedje waar men hem herhaaldelijk om vraagt. Dat heb ik ook. De mensen vragen mij altijd of ik dit liedje eens wil zingen. Doe het eens. Ik heb een zekere oom die heeft een koffergrammofoon Als een vrouw de vaten was, dan stoet hij met de platenkast. De olieman, de l'amour, de oude dichter en de boer. Die platen zo versleten, want je hoort gewoon de onderkant. En of dat ding een herrie maakt, het piept een kast, een krunt en kraakt. En af en toe, van tijd tot tijd, is oom de slinger kwijt. En dan hoor je elke keer datzelfde deuntje weer. Waar de slingeren met de koffergrammofoon We zullen niet meer we zullen niet zijn. Zonder de slinger. Geef dat ding geen toon, waar is je slinger van de koffer gaan van. Zoeken, zoeken maar in de twijfel naar 10 lidikant, in de prullenmand, in de overjas op de linnenkast. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, o, waar is die slim? En ik als naaste buurman, ik hoor diverse repertoire. Ik krijg op mijn nuchtere maag een stukje Faust. Met daaraan vast het schone op de woelige Op de voet gevolgd door stukjes Johan Strauss. Ik hoor van Prins Genslavenijn in kruis en in molle. Lily Marleen nog steeds in mondenschijn. En s'avonds gaan ze met z'n allen lekker naar de bolle. En Talber zingt van wien naar Doe alleen. is een rare dichter, rare, rare, die rare, die rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, rare, die rare, rare, rare, de dienstmaag, de dienstmaag die heeft danslinger verstopt. Want die zegt die plaat is jambaard. Maar s'nachts zet ze zachtjes haar lieveling op. En bing, bing, die zingt dan voor haar. Waar? Waar? The wild, the red, the wild, the rain the blue, the the blue, the way. Dan komt er plaatvisite, diverse open Pieten Wat neefjes en wat niggies, met gamofootgeziggies Diverse tante nellen met bellen in de lippen. Dan draai ik, dan draai ik, dan draai ik, dan draai ik, dan draai ik, dan draai ik, dan draai ik, dan draai ik dan Een meisje kato is haar naam Voor zondag een bootje gehuurd Want je lucht als vanzelf je liefde gemoed Met slechts water en riet in de buurt als ik ga varen met Katootje Zondag ga roeien in een bootje Horen de golfjes die ons Deene Lieve Katootje wordt de mijne En let maar op, ze zegt niet nee Dus dan neem ik Katootje mee Volgende keer in het huwelijksbootje Over de vloog te zijn. Nooit spreek ik kantoortje eens even alleen. Dus heb ik er dit op bedacht. En nu zondag dan komt het moment waarop ik. En wie weet misschien zij heeft verwacht.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 Haren, haren, de zee. Ik kan niet meer slapen. Mijn eetlust is weg. Ik denk slechts aan één enkel ding wat ik zondag wel zeg. En hoe nader dat komt, des te vaker en harder ik zie Als ik ga. De meiden. En net waarom ze zelf niet meenen, dus dan neem ik. Maar op ze zegt er niet nee Dus dan neem ik Katootje mee Volgende keer is nu het stootje, Over de volgende leven van zee, over de volgende van Ja, dat was Eddie Cristiani Als ik ga varen met uh, Katootje voor een live opname van Wim Sonneveld met de slinger van de koffergrammofoon, uh, TfM Zandvoort. De volgende is een dame geboren als Helena Hubertina Johanna Koer. u kent haar waarschijnlijk beter onder de naam Lenny Koer. Geboren in Eindhoven op 22 februari 1950. Is een Nederlandse singer-songwriter. In 1969 was ze een van de vier winnaars van het Euroversie Songfestival met dat bekende lied de Troubadour. En ik heb er een andere voor u. Lennie Koer hoort u nu met uh, Ja, Ratio Donovio afkomstig uh, van het album uh, Ja, moet ik even, even spieken, het album Dromentrein uit 1982 maar de opname is uh, volgens mij ergens eind jaren 70 maar Lennie Koer hoort u nu op de radio Weet je wat ik dacht Vandaag nog even dacht Dan ben je hmm. toch een engel als je kijkt en aan me lacht, je tanden zijn zo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 Er legt een lijst er in de la, het zal wel voorjaar zijn. Ik dacht nog even, het is pas februari, maar hetzelfde is gebeurd bij oma Arie. Er legt een lijst er in de la, het zal wel voorjaar zijn. Luister, we komen uit de kroeg, ik denk die vloer die loopt er stond een hele grote paarse krokus in de tuin Ik was misschien het spoor een beetje bij. Hey, hoe komt die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel maar mijn feestdeus in gelegd Toen zie ik ineens mijn grote rode kater Die zegt ik ben van ouds een lijsterhater Ja, dat beest is doud of dood Ik spring bij Loe op koot Loe, de lichte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 In de la, het zou wel voorjaar zijn. Ik dacht nog even het is pas februari, maar hetzelfde is gebeurd bij oma Harry. Mm, de lijst er ligt een lijster in de la. Afkomstig van het album Dit is Heintje uit 1968. En de laatste platen zijn Johnny en Rijk met de Vaders van Varen. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Veel plezier zometeen met CFM Jazz. En we zijn er volgende week zondag weer vanaf 9 uur hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En ik bedank nog even kort voor het beschikbaar stellen van al deze mooie auto-hollandstakel. Fijne zondag en tot ziens. Toen Vaders van Varen uit Heerlen vertrok.